Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Fischer met het NOS Journaal. Het kabinet heeft met 13 land- en tuinbouworganisaties... een akkoord bereikt over de aanpak van de problemen door stikstof. Dat belt het blad Nieuwe Oogst. De belangrijkste afspraak is dat boeren niet gedwongen worden... hun bedrijf aan de overheid te verkopen en te stoppen. Ook komt er geen algemene krimp van de landbouwsector. Er komt geld voor boeren die willen investeren, stoppen of verplaatsen. Daarvoor is voor volgend jaar 250 miljoen euro beschikbaar. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er nog zeker geen akkoord is. Sommige punten zouden nog verder moeten worden uitonderhandeld. De tientallen boeren die zich met hun tractoren hadden verzameld bij het Binnenhof zijn vertrokken. Sommigen zeiden dat ze weggingen na geruchten dat bewoners van de Haagse wijk Duindorp onderweg waren naar het Binnenhof. De boeren verzamelden zich aan het begin van de avond bij het Binnenhof waar de Eerste Kamer stemde over de stikstofwet van het kabinet. Zoals verwacht stemde de Eerste Kamer in met een noodwet die de bouw weer moet vlot trekken. Het lukt de gemeente Capelle in Zeeland maar niet om een nieuwe burgemeester te vinden. Na twee jaar en twee sollicitatierondes zegt de vertrouwenscommissie geen geschikte kandidaten hebben gevonden. De meeste kandidaten zouden te licht zijn. Inmiddels heeft Capelle wel een waarnemend burgemeester. Binnenkort wordt met de commissaris van de Koning bespreken hoe het nu verder moet. Volgens de vertrouwenscommissie is Capelle een prachtige gemeente met verschillende bloeiende kernen. En dan voetbal. FC Twente is verrassend uitgeschakeld in de strijd om de kvb beker In de tweede ronde verloor de ploeg thuis met 5-2 van Go Ahead Eagles. Heerenveen en Vitesse gaan wel door. Heerenveen won thuis van Roda met 2-0. Vitesse versloeg Odin 59 uit Heemskerk met 4-0. En ook Fortuna Sittard is door. Die club versloeg thuis Spek met 3-0. En dan het weer. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen weer droog... en klaart het wat op. De temperatuur zakt naar 6 tot 2 graden. Morgen is het droog met wat zon. Langs de kust kan wel een enkele bui vallen. Het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho ho ho. Dit is kerst met GFM. Met menu Nu de nacht. Big Mama's house records in the mix.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 We'll U allemaal fijne dagen en.